Ja, ja. Ik voor iedereen. Ik weet niet waar de bokken vandaan komt? Zo looi ik leed, man. Ga ik graaf voor mijn geld. In elke buurt, ben, Heb ik wel eens klaar staan. Zie me hustelen als het vogel of slecht gaat. Fuck al die mannetjes met de regels van de straat Ik heb mijn eigen regels en zo is hoe het gaat Vetucoe, mijn lees op de oekoe van de straat Ik wimmerde die over op, het zo is hoe het gaat Ze noemen het die burger skift dus wat heet van de shit Want dit is weer een legendarische hit De burger in de Hilly with some new shit Ik zie die haakspoos kijken, maar ik heb schijt en die sprit De top is aan zet, dus ik grijp om alleen Mijn klik is te groot, ja! de iedereen, we razen door je foto-op, -op en ben je Rutte niet mee heeft. En door je foto in a space Maar dit is ruige shit, waar je niks van af Hey hey hey hey hey Zie je me werken van me doek hoe als het moet Doe ik het bij jou om de opmoed te zijn? Ja dit gaat net over de burger In Lilia genoemd tot slotverlok Zie je me werken van me doek hoe als het moet Doe ik het bij jou om de oekomst te Ja dit gaat het ontwikkelen de burger en die ronde ja genoemd, slopen. Check Mijn vader, is de hemel een plaats voor een man zoals ik Ik leef mijn leven al jaren en denk en shit Wanneer is mijn tijd om te gaan? Ik weet alleen van mijn tijd om te staan hier hippo was mijn baan En voor me waar ik, op welke plaats waar ik me Zeg wel is wat ik doe, heb ik Het gevoel van leven, dat wil ik nooit kwijtraken. Ik ga voor mijn dingen, dus laat mensen maar praten Hoofdwaren, wat is het geneesmiddel tegen kwaad? En als iemand met neemt, hem raad Moet ik dan meteen gewoon weggelopen? Of toch denken om die persoon te gaan sloven. Wanneer is iets goed, wanneer is iets fout? In mijn buurt leven de mensen ijskoud. Shit, dit was daar over met al die hate pasta over, -ah. Wil je die yes. hate pasta over, -ah. met al die hate pasta over, Kom maar over, over, pasta over, met al die bitches op over,